4 uur, Freddy Fantijn met het NOS-journaal.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 Een Amerikaanse generaal in Afrika zou zich schuldig hebben gemaakt aan drankmisbruik en seksuele misdragingen. Amerikaanse media melden dat commandant Ralph Baker van de Joint Task Force in de Hoorn van Afrika is ontslagen wegens intimidatie en ongepaste contacten. Baker zou inmiddels zijn teruggekeerd naar Washington en voorlopig een andere functie vervullen. Hij zou beroep hebben aangetekend tegen de beslissing. En staatssecretaris Van Rijn gaat kijken of hij uitzonderingen kan maken in het zorgplan. Volgens de Kamer pakt het plan oneerlijk uit voor gehandicapten die een hoge vergoeding voor letselschade hebben gekregen. En voor bijvoorbeeld huizenbezitters die hun huis niet verkocht krijgen. Het principe dat mensen met eigen vermogen meer betalen voor de zorg blijft. Maar Van Rijn gaat bekijken of sommigen toch minder hoeven te betalen voor een plaats in een verzorgingstehuis.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 Het weer. Vannacht minima rond het vriespunt. Morgen overwegend bewolkt met misschien een beetje sneeuw of regen. Het wordt zes of zeven graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Waar komen zilvervisjes vandaan? Zou ik ook wel willen weten. Anneke wil het in ieder geval graag weten en die belde erover. En eens even kijken, zij vroeg zich ook af waar de uitdrukking onder de leden hebben, iets onder de leden hebben vandaan komt. 0800 1121, als je het, uh, als je het weet en ook uit kunt leggen. Um, even kijken, ja, die religie, hè? Martin die vroeg zich af of er een religie of een stroming is... die ervan overtuigd is dat de mens zichzelf op aarde geplaatst heeft. Dus ergens vandaan. Ja, het zou van alles kunnen wezen. Maar is er een stroming met een naam, dus een benaming, die, die dat gelooft? 0801121? Kees die wil weten waarom het ene suikerklontje duurder is dan het andere suikerklontje. Niels die vraagt zich af of er meer mensen zijn... die graag wat meer articulatie in liedjes zou, hoor, zouden horen. Annemiek, haar hondje is gebeten en wil weten wat ze nu moet doen. En Egbert die kan ons niet bellen via KPN naar 0800 1121. En die vraagt zich af hoe dat kan. 0800 1121, als u daar een antwoord op heeft... Of je, dat kan ook. En mailen kan naar nachtzusterapenstaatje omroepmax.nl. Twitteren kan ook. En dat kan natuurlijk via het nachtzuster. En er is een chat tijdens dit programma te vinden via omroepmax.nl. En dan gewoon even de chat aanklikken. Nou, dat zijn de vragen. Nieuwe vragen zijn natuurlijk ook van harte welkom. En dan is het over 3, 2, 1... Nul seconden, precies vier minuten over vier. Het moment dat ik traditioneel op Radio 1 bij Nachtzuster van Omroep Max de disco aanzet. In dit geval zijn dat de Stars on 45 met de Stars on 45. He said Gerard uh, Elkhuizen, goeienacht. Ja, goedemorgen, Goedemorgen Gerard. Ja, uh, Astrid, ik heb hier even lekker zien doos. Uh, zit er zit net nog op. GELACH. <laughs> ja, er zit nu wel een plafondtegel los. Dus ik ben ja, een beetje dat bang dat hij ja. naar beneden komt. <laughs> ik, zei, ik denk, hier zit op tegel uit het plafond, ja. <laughs> Maar dat, uh, dat houden we stil, hè? Daar hebben we het niet over op de radio. Dat is voor de mensen die naar de webcam kijken. Ja, goed, maar ik heb uh, ooit ook weer... Uh, op uh, tablet. die heb ik gelijk aan en uh, ik heb ze te genieten. <takijk> <Character yells> ik ging even uit mijn dak. <pursue> je ging even uit je dak, ja. <laughs> maar wat kan ik voor je doen, Gerrit? Uh, uh, uh, uh, volgende vraag. Uh, ik ben geabonneerd op uh, raadsnotas hier van de gemeente Ridderkerk. Dan heb ik hier een nota van uh, monumentenbeleid? Uh, Monumentenbeleid. Ja. ja, maar er staan als ze worden, maar er een vragen aan, antwoorden aan. Maar er staat een stukje over monumenten, brandbestrijding bij monumenten. Is er een. En Even kijken. Of er maar speciale maatregelen voor, zijn om schade te voorkomen? Nou, er staat hier van. Brand het heeft hij niet. Maar ik heb pas geleden ik een. Ik dacht dat het voor tsunami was. Dat ging over brandbestrijding. En dan gebruikten ze minimaal water. Het was een liter water en ik dacht dat er kweekt nieuwe lucht, dus uh, is misschien dat er een brand iemand, uh, luistert uh, die mij dat uh, kan zeggen, want dan kan ik dat gebruiken voor het inspreken, want wij hebben hier uh, nogal enkele historische monumenten staan, van een paar, honderd, paar eeuwen oud. Dus, uh... Maar Gerard, wat is, wat is nu je vraag? Want iets met monumenten en brand, maar ja, wat, wij, is, wat is de is vraag? Het is een speciale manier om uh, met zo weinig mogelijk uh, water een brand ja. te blussen. Oh, er is een speciale manier om met zo weinig mogelijk water een brand te blussen. Met minimaal ja. inzet van water. Ja, minimaal en... inzet om behoud van monumenten te... Voor behoud van monumenten, ja. Oh. Dat is ook wat. Dat wist ik niet. Ja. Ja, ik, ja, ik zeg het ook stom toevallig. Ik had eigenlijk ook moeten schrijven... Uh, maar ik uh, kreeg een aantal nootweb. En ik dacht, goh jongens, er is, er is een manier om uh, zo, met zo weinig mogelijk water een brand te blussen. Ik dacht dan... Uh, wat, uh, ik weet, ik weet niet CO2, maar ze, ze, ze, ze voegen iets toe en dan krijg je een hele grote nevel. ja en dan, uh, Dus als ze uh, een brandweerman mij uh, uit de brand kunnen helpen, zeg maar. <laughs> maar wat wil je er dan? Je wilde het inspreken, zei je dat nou? Uh, ja, inspreken voor, voor, voor die raadsvergadering, dat er wel eens degelijk mogelijkheden zijn. Uh, dat de brandweer hier, uh, tenminste het is tegen vroeger, hij oh, okay. uh, heeft de een nou. brandweer, ja dat die brandweer daar gebruik voor maakt. Oké, okay, nou, uh, 0800-1121. Dan moet toch een brandweerman dienst hebben nu... en niks anders te doen hebben dan naar Radio 1 luisteren. Misschien één ergens in Nederland. 0800-1121. Ik ga mijn best doen, Gerard. Ja, hartelijk ook alsjeblieft. Oké, okay, dag, dag. Ja, dag, dag. Dag. Dus uh, de vraag van Gerard is dus... is er een manier om het minimaal gebruik van water... Een brand te blussen, die manier is er, daar heeft hij dus van gehoord. Maar hoe werkt dat dan? Dat is eigenlijk de vraag. Maarten van Heeswijk, goeienacht. Hoi. Hallo. Ja, um, met die mevrouw die daar 80 euro op achteruit is gegaan... Ja. en met die wet uniformering uh, loonbegrip... dat zit nou wel ja. een beetje ingewikkeld in elkaar. Oh. Eigenlijk gaat iedereen die uh, inkomen heeft zonder een werkgever... dus uh, ja, uitkeringsgerechtingen... Uh, ...AOW'ers, uh, alimentatieontvangers... Die, uh, ...die krijgen in de eerste schijf... ...allemaal 5%, bijna 5% extra te betalen. En dat komt zo ongeveer neer op uh, 80 euro in de maand. Dus het is maar toch in ze de belasting? Dat nou ja, ja. Dan komt uh, uh, mensen die uh, via een werkgever... Een, uh, uh, ja, ...een salaris ontvangen... ...die hadden vroeger... Um, of eigenlijk ook nog nu um, te maken met uh, het betalen van, uh, uh, van de ziektekostenverzekering die uh, via de belasting geïnd wordt. Iedereen die betaalde um, uh, voorheen 7% procent. en uh, dat werd via de werkgever betaald, ja. bovenop het gewone loon uh, vorig jaar. Dus toen zei de belastingdienst: Ja, die, als de werkgever dat betaalt, dan zien wij dat als extra inkomen. En uh, dan tellen we dat bij het uh, salaris op. En daar betaalt uh, de werknemer belasting over. Nou hebben ze met die wet um, uitvoering. Uh, nee, uh, hoe heet die wet ook weer? Uniformering klein. loonbegrip. Ja, uniformering loonbegrip. Ja. Hebben ze gezegd van. Nou, dat tellen we niet meer bij het salaris op. Dus uh, uh, daar betaalt de werknemer dan ook geen belasting meer over. Maar dan zou de belastingdienst zichzelf in de, in de vingers snijden. En om dan toch weer extra belastinginkomen te heffen... hebben ze de, de belasting alleen in de eerste schijf uh, verhoogd met 5 om toch die, uh, uh, het geld binnen te krijgen wat ze nodig hebben. Alleen hierdoor worden de mensen met name gedupeerd die uh, ja, een laag salaris hebben. Mm. En mensen die geen werkgever hebben, maar uh, gewoon in één keer geconfronteerd worden met die 5% verhoging in de eerste schijf. Ja. Nou ja, ja oh nee, het was een beetje verwarrend omdat mevrouw Vaanhout zo nadrukkelijk zei van het is niet de belasting... Jawel, want uh, ja, goed. Uh, kun je op internet na, nazoeken. Ja, maar ze had natuurlijk het, Zij heeft natuurlijk inderdaad gehoord. Want ze had het over vereenvoudiging. Dus uh, ze had het wel over die wet uniformering loonbegrip. Maar. Uh, dacht dat het uitsloot. dat het dus met de belasting te maken heeft. Terwijl dat natuurlijk één verhaal is. Ja, het, het, het hoort allemaal bij elkaar. Ja. Maar door juist die. Uh, uh, die uh, uniformering. Hebben ze gezegd van ja, we willen dat alleen maar aan de werkgever dat, dat, de werkgever dat betaalt en dat het verder niet meer bij het inkomen opgeteld wordt. Maar daardoor is in de eerste schijf voor uh, de belasting omhoog gegaan van ja, wat was het? Ongeveer 33% alles bij elkaar. Dan nou, nou iets van 38%. Mm. En voor uh, gepensioneerden is die omhoog gegaan van. Ik weet het niet precies, maar rond de 15 procent, naar de 19 uh, procent of zo. Nou, ik, ja, als het mij duidelijk is, moet het ook mevrouw Vaanau duidelijk zijn. Dus heel hartelijk dank daarvoor. Ja. ja, ze kan het op internet wel nazoeken, wat die belastingtarieven vorig jaar waren en wat ze dit jaar zijn. Ja, maar je kunt natuurlijk alles op internet nazoeken, maar als je er ja. niet zo handig mee bent. Goed, dankjewel. Maarten, okay, een goede nacht nog. Oké, okay, dag, mevrouw Ouwehand. Ja, hallo. Hallo, zegt u het hallo, eens? Hallo, hier ben ik. Ah, er was een vraag over over goden. Ja. Uh, dus mensen die geloven dat de mens als een god op aarde, als goden op aarde is gekomen, en er zijn verschillende bronnen die dat bevestigen. Dat dat is, zodat die verhalen die zijn er. Er is in de Noordse mythologie zijn verhalen die bij de vikingen en de Scandinaviërs vandaan komen. Ja. Maar nog veel ouder zijn de verhalen uit de Sumerische cultuur en die komt uit Mesopotamië. Ja. Dat is de oudste literatuur die, we op, aarde, die op aarde gevonden is. En uh, die, de, er is een meneer die heet Zachariah Sitchin... Ja. En die, uh, dat is zo'n beetje de enige mens... dus helemaal vertrouwen doe ik dat niet. <laughs> dat de enige mens is die, die, die, die, die, die dat Sommerisch kan lezen. Oh. Maar er is vrij veel uh, t, uh, dus nog van teruggevonden. Te, en daar kom, komen dit soort verhalen inderdaad in voor. Ja, maar start... de, de vraag is dus... want, want yeah. de, de, de, de, Het is wel grappig, want u maakt inderdaad de link... die had ik nog niet gemaakt... Ik, ik bleef een beetje hangen in een, een soort aliens-verhaal, een soort buitenaards ja. leven. Ja. Maar, ja, maar u vertaalt het naar de mensen als god op aarde. Dat is eigenlijk wel... Nou, Dat de... ze zagen ze als goden. Ja, daar zit natuurlijk weet wel iets in. Ik weet niet of het goden waren, maar nee. het, er zijn dus verhalen inderdaad van een soort, buiten, soort, soort luchtschepen. En buitenaardse buiten wezens zou ja. het dan geweest zijn. Ik geloof daar dus geen hout van. Maar ja, uh, ja, uh, ja, dus maken verschillen. Maar, nee, maar, maar, in, inderdaad, maar, maar de vraag blijft natuurlijk. Ja, maar de vraag blijft natuurlijk. Is er nu nog een groep mensen die, die dat idee aanhangt? Ik heb geen idee. Een, een, een organisatie of een vereniging niet of iemand dat in geval, Ik weet wat... niet. Maar nee. die meneer die schrijft boeken en dat zijn kennelijk een beetje bestsellers. Want het ziet ja. er op internet. Uh, de, de, de, de verschillende ziet het ziet er goed verkocht uit? Het ziet er ja. goed verkocht en modern uit. Ja. Nou, hartstikke goed, dank u wel. Oh. Ja. En ik heb ook de zilvervisjes even opgezocht. Ach, nou, wat sympathiek van u. Ja. <laughs> en dat zijn uh, geen insecten, want ze hebben natuurlijk veel meer pootjes... en ze zien er heel anders uit. Oh. En ze zijn het enige... Het is een oerdier dat eigenlijk nooit veranderd is. Ze hebben zelfs nooit vleugels gehad. Want ze doen het zo goed kennelijk dat ze overleven in de vorm waarin ze dus... Heel lang geleden zijn ontstaan. Dat zijn eigenlijk gewoon kleine dinosaurusjes? Nog eerder. Oh. Nog eerder. Daarom heten ze ook visjes. Want het zijn natuurlijk ja, helemaal geen visjes. Dat geloof ik omdat ze zo snel zijn. Oh. En ze, er is een hele familie van. Je hebt zoveel visjes, overvisjes. Krekels zijn er nog familie van te zijn. Maar, maar ze eten toch cement? Dat, dat heb ik niet gevonden. Ik dacht gevonden, dat ze cement eten. Hmm. Nou kijk, als ze dat kunnen eten... dan kan ik me voorstellen dat ze het eeuwige leven hebben. Ja, maar je had natuurlijk in de oertijd geen cement. Nee, maar ze hadden, we hadden wel allerlei uh, syndicaten en stenen. Ja. En die zijn heel, uh, heel duurzaam. Die heb je hmm. nog. Dat ja. zijn bouwmaterialen. Nou, als ze dat eten, dan kunnen ze toch een poosje vooruit, toch? Ja, nou, dat blijkt. Ja. Ja. Goed, dank u wel, mevrouw Auwehand. Nou, veel plezier nog vanavond. Ik vandaag. denk dat het gaat lukken. Ja, goed. Dag. Hè. Dag. dag. dag. Uh, Djoeke. Ja, dag. Hallo. Uh, goedemorgen of zoiets. Ik weet niet. Nou, wat um, je wil. Ja. ja heb ja, heb, heb je uit. geslapen, Djoeke? Uh, ik heb nog niet. Ja, ik heb wel geslapen. Maar dat is al een tijd geleden, hoor. Oh ja. Uh, ja, ja. <laughs> Vannacht... Nee, maar ik, ik hou altijd een beetje aan. Als je net wakker werd, dus, wordt, dan zeggen we goeiemorgen. En als je nog wakker bent, zeggen we goeienacht. Oké, okay, zeg ik goeienacht ook goed. Goeienacht, Zeg het dus. ik, wilde even, ja, ik wilde twee dingen. Ik wil zeggen dat ik ontzettend geniet van je programma. De keertjes dat ik wakker ben in deze nacht. <laughs> perfect, um, dus compliment. En um, even over die meneer die niet kan bellen met de KPN. Ja. Um, ik bel nu gewoon met een abonnementtelefoon. Maar ik heb ook een arteltelefoontje. Dus dat is ook zo'n kaartje. Ja. En daar lukt het ook niet mee om dit soort nummers te bellen. Ah, het moet dus toch het niet gekker worden. Ja, nou, ik ga er niet onder gebukt, hoor. Maar, nee, maar um... ik wel. Ja. Nee, maar, nee, maar Duke, het is echt, dit programma het draait op de deskundigheid van mensen. Ja. Wat nu als er een Silverfishers-deskundige ergens zit, ergens zit? Die heeft KPN en die probeert de hele tijd te bellen en die kan het. Het is toch verschrikkelijk? Ja, dat is echt heel erg. Ja, nou, maar nee, dat vind ik echt... Ja, nee, nee, wacht even. Van het programma uitgezien vind ik het ook... Oh, gelukkig. Hoort niet. Ja, nee, nee, ja, nee. natuurlijk. Nee, ja, hoe... Nee, maar dat, dat het ook bestaat. Even... Dat, je gewoon, dat je gewoon een, een tijdje wordt. niet Punt. kunt bellen naar bepaalde nummers. Dat dat... Dat, dat is een idioot. Ja, ja, het is ook nou, het is ook idioot. Nou. Want je hebt dat natuurlijk om wel te kunnen gebruiken, flauwekul. Um, ja. en, en ik wilde ook. Ja, ik ben nou toch bezig. Um, dat van het niet kunnen verstaan van liedjes. Die meneer die maakte mij dus echt heel blij ermee. Want ik dacht dat het aan ontslag aan mijn man en nee <lacht> En het is gelukkig niet zo. Een heleboel mensen hebben er last van. Dus daar word ik redelijk vrolijk van in de nacht, ook gezellig. Um, de, nou goed. Nee, maar Jukke, welke, welke liedjes. Ja. Of wat voor soort liedjes kun je dan niet verstaan? Niks meer? Of. Uh... Nee, nee nee, een heleboel gelukkig wel. Maar wat oh. me opgevallen is, er is vaak met uh, muziek... Ik wil graag ook de muziek van de jonge mensen kunnen horen, want soms zitten er hartstikke verrassende teksten in. Ja, ja. Maar het, het lukt dus niet als de muziek hmm. veel te luid is ten opzichte van wat de zanger kan produceren. Ja, nou dat of de zangeres. Weet je dat en... ik... Nou werk ik dus een beetje bij de radio... En ik kan dus niet begrijpen, dat, want er worden zo... Het is echt, dat wil je niet geloven hoeveel liedjes er gemaakt worden. Hoeveel, er zijn 14 miljoen beentjes in Nederland. En, en al die mensen maken liedjes wat ze zelf dus het allermooiste liedje vinden... dat ze op dat moment kunnen maken. Vervolgens gaan ze er vaak zelf in investeren om dat goed op te nemen. En vervolgens laten ze een of andere niet-capabele ja, klungel... Dat door elkaar mixen zodat er niks meer van te verstaan is. Nou, dat, dat, nou, dat herken ik echt wel heel erg. Ja, nou goed. Ja. En dat is de doodzonde van het werk. Ja, ja maar de, waar, de, op een gegeven moment. Ik denk dat dat ja, maar... komt. Nee, maar dat komt. Stel wij zijn een beentje, Duke. Mm, gezellig. Zeg maar de, de, de AD's. Want de DA's. Nou ja. De... ja. Nou, Astrid en Duke. Duke en Astrid natuurlijk. Duke en Astrid. En we hebben een liedje gemaakt. Mm -hmm. En, en wij hebben dat natuurlijk 74 keer ingezongen, want jij zingt niet zo zuiver. Dus het moest, het moest een paar keer over, opnieuw. En, en, en uh, we hebben het natuurlijk samen geschreven, dus we weten precies wat de tekst is. En vervolgens hebben we het 74 keer ingezongen. Vervolgens uh, moeten de instrumenten allemaal er nog bij, of andersom, dat kan ook. En vervolgens zitten wij dus in die studio met uh, Kees Klungel... Ja. En Kees Klungel die zegt, nou dit is het geworden. Ja, wij weten natuurlijk inmiddels die tekst van A tot Z wel uit ons hoofd. Dus wij, denken, wij zeggen niet, Juke kan jij het nog verstaan? Nee, ja. want wij weten het natuurlijk wel. Ik denk dat het daar misgaat. Ja, dat, dat, dat, dat is een hartstikke goeie. Um, ik vraag me ook wel eens een beetje af. Ja. Ik, ben, ik ben een stukje ouder. <laughs> um, en ik ben, Mijn oren zijn niet verpest door discotheken. Sorry hoor, ik heb er net erg genoten van die muziek. Maar goed, mijn oren zijn er niet door verpest. Nee. Ik vraag me af in hoeverre jonge mensen al gehoorverlies hebben... zodat ze dat zelf niet constateren of zo. Ja, ik denk niet dat dat het is. Nee, oké. Okay. Nee, nee maar ja, het oog. Het is absoluut waar dat uh, er veel jonge mensen uh, gehoorschade oplopen in discotheken. Dat is, ja. dat is ook weer, dat is uh, nou ja, ook een vraag die af en toe terugkomt. Waarom die boksen uh, altijd zo verschrikkelijk hard staan in discotheken. Ja. Ja. Maar, um, uh, uh, maar, maar dat is dat, ja niet iedereen hangt natuurlijk zijn halve jeugd in een discotheek. Dus dat is uh, ja. en, en dan nog? Ja, nee, maar goed, de jongelui die in discotheken hangen, ja. hebben steeds hardere muziek nodig om het te kunnen horen. Ja, ja nee, dat is waar. Maar ja, die luisteren vaak helemaal niet eens. Maar, uh, nee. <laughs> maar nee, ook maar weet, weet maar, dan dan zit ik, ik zit wels, Ik zit wel eens in de trein naast iemand met een koptelefoon op. En dan ja. staat die muziek voor mij al te hard. Precies. Dit is... nou, dus dat zegt ik, zit, nee, ik zit nooit in de trein, dat lieg ik. Dat is niet in de trein. Okay, dit is... Ik zit in de tram. Ja, ik wou net zeggen, dit was, echt een, dit was echt een situatie die ik nu verwoord, die echt niet bestaat. Maar goed, dat terzijde. Um, ja, nu heb ik een probleem. Waar? Ja. Ik... Nee, want ik denk ik zet een onverstaanbaar liedje op, maar ik kan er even niet één verzinnen. Ja, geweldig. Jij, jij natuurlijk ook niet. Uh, nee, ik, uh, nee, nee, nee. Dat, ik, ik kom er tegen en dan denk ik, nou ja, dan niet. Ik bedoel, uh, dan ga ik gewoon niet luisteren, simpel. Maar het is wel jammer van al het werk. En soms zijn de teksten van wat ik dan de jonge mensen vind natuurlijk... Uh, dat ik denk van, goh, geweldig. Maar ja. daar doe ik dan erg veel moeite voor om het te verstaan natuurlijk. En het zou makkelijker kunnen. Ja, Lijkt me. Nee, dat ja is... je moet je niet Kees Klummel in die eenuren natuurlijk, dat is waar. Wie? Niet Kees Klungel in. Nee, die is net ontslagen, Kees Klungel. Die, uh, ja, die, we hebben besloten dat... Uh, bij, de, bij onze volgende remix, Duke van ons liedje... gaan we dan uh, niet meer uh, Kees Klungel, nee. Kees Klungel. Eh. Doen we met Ja, iemand van Volendam, want dat loopt kennelijk wel goed. Ik weet het oh, niet. wat ben ik blij dat je daarover begint, zeg. Wat ben nee. ik blij ja. dat jij het woord Volendam gebruikt. Oké. Okay. Want dan, dat is namelijk voor mij een excuus om Nick en Simon te draaien. Maar zet hem op, zou ik zeggen. Ja, vind je het goed? <laughs> ja, we hadden het over muziek van deze tijd. Ja, ook goed. <laughs> dan even, even kijken wat ik hier in de computer van uh, Nick en Simon heb staan. Dankjewel, Duke. Zwaar gedaan, hè. En, oh. en veel plezier verder met je programma. Ja, dankjewel, dat komt goed. Oké. Okay. Helemaal nu okay. ik Nick en Simon kan draaien. Ja, hartstikke goed. Oh, dankjewel, Dank, Jilke. Oh, ik draai mijn stoel even om. Ik ga even andersom zitten, gewoon voor het gevoel. zie wat lip op de mijne. De allereerste zomerdag. De allermooiste oogopslag. Je haren dansten in de wind. Je draaide om, ik werd verbind. Tot op dat moment hadden meisjes mij. Nooit zoveel gedaan als jij. Nooit dat iemand zonder te bedoelen mijn vlinders. Mijn buik laten voelen. Die namen me zwijgend mee. Er was niemand die ons vinden kon. Het leek alsof mijn leven daar begon. Oh, want ik kon, kon, kon niet langer wachten. Na al die slapeloze nachten. En niets op, niemand viel me tegen. Maar ik was zo verlegen. Een wild, wild, dat nooit meer zover.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 Zal verdwijnen. Nick en Simon waren dat. En jouw lippen op de mijnen. Zullen we nog iets van Nick en Simon? Nee. Dat weet het wel. Ja. Meneer Veldmeijer. Astrid, goedemorgen. goedemorgen. Of uh, nacht is het nog, hè? Goedenacht. Met Bas Freetje. Nou, ik zal je vertellen, die meneer die belde... dat uh, ze het algemene nummer van jullie niet kunnen bellen. Ja. Dat kan ik ook niet bellen. Maar ik bel in op 081101 En dan krijg ik jullie ook te pakken. Maar als ik jullie bel... <laughs> Maar als ik jullie bel op 0800-1121, ja. dan krijg je exact dezelfde boodschap. Dan heb ik mijn provider gebeld ja, en uh, die zeggen, je moet je batterij eruit halen, want dan maak je opnieuw contact met je netwerk en dan moet het weer werken. Nou, dat klopt dus ook niet, maar uh, dat 1121, dat krijg ik dus exact dezelfde melding als de luisteraar voor het nieuws. Ja. En als ik inbel op een nummer van uh, 1101, dan krijg ik jullie wel te pakken. Zal ik daar dan gewoon mee gaan smokkelen, dat ik dat voortaan ook noem? Ja, maar dat is echt waar, hoor. Dat is echt... Vraag me niet waarom. Want, het is... want ik heb het nummer van Radio 1 erin, ik heb het nummer van Standpunt en erin, en, en dan krijg ik je er wel te pakken. Dus het is voor mij ook een groot raadsel. Wauw. Ik vind het echt bizar. Ja, het, is natuurlijk... ja, het, zou niet, het zou niet moeten mogen, maar de provider... Nee die geeft degene de schuld van wie het nummer is. Dat is yeah. natuurlijk een lulkoekverhaal, want oh. uh, de provider hoort gewoon te zorgen... dat jij alle nummers gewoon hoort te kunnen bereiken. Alleen yeah. hun gaven als excuus aan, want het enige wat het kan zijn... is dat hij geen goede, goede verbinding maakt met het netwerk. Mm -hmm. Het enige wat je dan kan doen, is de, of je de batterij uit je telefoon halen... en dan opnieuw contact maken. Dus hetzelfde als het resetten van een computer, zeg maar. Dan maak je weer opnieuw verbinding met het netwerk, dan zou hij het moeten doen... Doet hij dus niet. Maar dat zeg ik dus. Als mensen jullie wel <gif> willen bereiken, bel gewoon 0800 1101. En dan heb je, ook je luisteraars te pakken. Ik vind, het, ik vind het echt idioot. Maar ik ben blij met het advies. Daar dan weer wel. En ik vind ook. Maar je hoeft toch niet je hele batterij eruit te halen dan? Je kunt toch ook je vliegtuigje even aanzetten? Ja, dat is alleen voor bepaald soort telefoongebruikers. Maar... Ja, op je vliegtuig, ja, op die modus. Ja, nou ja, dat advies kreeg ik dus van mijn provider. En ik vond het al een, een, ja, een raar verhaal. Maar ik denk, nou goed, ik geef ze het voordeel van de twijfel. Dus ik heb het geprobeerd. Maar ja, dat is dus een klinkklare onzinverhaal. Maar ja. in ieder geval, uh, hiermee is het probleem hopelijk opgelost. Fantastisch, Bas. Dankjewel. Graag gedaan. Goeienacht nog. Ja, het hoor. Doei. Dolf van der Veld. Ja, als dit. Goeiemorgen, goeiemorgen goeienacht. Goeienacht. Die, dat antwoord op dat, uh, die vraag van die meneer uh, van die brand. Ja. Dat monumenten. Uh, volgens mij bedoelt hij uh, de vinding van uh, professor Olaf Schuiling. En oh. dat heet Serpentinite Slurry. Serpentinite Slurry, hè? ja? Ja. <laughs> <laughs> Wat is dat? Oh, ja. Dat is een vinding van deze man. Die, dat is een uh, emeritus hoogleraar. En die heeft uh, heel veel met, uh, met CO2... Uh, met CO2-binden, uh, hij, de, de, hij heeft ook, zeg maar de, hoe moet ik dat zeggen, uh, de, jaren geleden al ontdekt dat, dat oliefijn, dat is een, een, een, een mineraalgesteente, maar dat is een heel ander verhaal, dat dat altijd onze ons, uh, CO2-balansmaker geweest is op de wereld en nog steeds is. Oh, onze CO2-balansmaker? Ja. Ja, dat... voor als we balans in de CO2 nodig hebben. Ja, dat is nu echt uh, aan de hand. Hè. Wij, wij branden dat onder de naam cent en, en daarmee uh, kan je nu potgrond of tuinaarde... of uh, je kan het puur in de plaats van kalk over je gazonnetje strooien. Oh. En dan besef je dat elke kilo die je uitstoot 1,25 kilo CO2 aan zich bindt. En dat is gewoon de wereldoplossing voor uh, ons CO2-probleem. Nou, dan gaan we dat doen. Richard Branson, die heeft er 25 opnieuw voor over. En, en met hem praten we nu, uh, het is genomineerd, er zijn 2600 ideeën ingekomen. En wie zijn we? We zijn en de Smart Stone Foundation. Dat is van die professor. Maar okay. dat is, dat is, dit, is, dit heet het, want hij heeft dit ook uitgevonden. En dat is, um, ik denk een maand of vier geleden is het ook in de media geweest. Hij heeft het in Utrecht, op de uh, Universiteit van Utrecht... Daar heb je het gedemonstreerd, voor, ook voor grote Spaanse brandweermensen. Ja. Maar, en, wij, maar even voor mij. Dit is dus spul, dat gooi je in je water... en dan wordt je water effectiever bij het blussen. Ja, het is, het, ik, ik weet niet precies hoe het werkt. Hij heeft oh. tegen mij wat wij zijn bij de wereld door geweest... voor dat CO2-bindend oliefijnmineraal. Ja, en, uh, en toen zegt hij, ja, nou, misschien is dit ook wel wat. En toen liet hij me dat zien. Want het ja. is een klein filmpje van op de, op de, op de, op de site. En dan, dan zie je dat hij dat aan het demonstreren is. En ik heb, het, ik heb net een, uh, een woordfaaltje, Maar ik wou, dat, uh, dat riep ik al net bij jullie redactie ook. Dat je dat uh, eigenlijk moeilijk naar jullie redactie toe kan sturen. Of tenminste, ik zie dat niet op de site waar dan, uh, wat dan precies de... Nee, maar het is allemaal veel te ingewikkeld. Nachtzuster ja. staat je omroepmax.nl. Ja, je zegt het te snel. Oh, sorry. Maar het is op zich is het de naam van het programma Apenstaartje door Omroep ja. en Dan.nl. Dus nachtsuster apenstaartje, omroepmax.nl. Maar ja. dit, sowieso, want dat zijn dan wel weer mensen die het gaan kijken en die gaan het dan weer vertellen. Want dat is altijd wel zo praktisch. Ja, dat is ook zo. Is ook zo. Maar, maar het is, um, um, uh, want het er gaan nu verschillende dingen door elkaar. Want dit is wel. dat dit, Het kwam jou bekend voor omdat je dacht van ja. Daar heb ik hem over horen vertellen dat het, uh, dat aan die, dat die brandweerman. Ja, je ziet hem je ziet ja. dat ook demonstreren. En, en dat heeft dus met. Want hij roept het ook over CO2, deze man. Ja. En dat, dat klopt ook, daar heeft het ook mee te maken. En het is, het is echt uniek. Hij, hij wat dat is. <laughs> dat, de mensen moeten echt begrijpen van uh, uh, je, je kan dus de, weet het, de grote. De, de, de, de, de, de bosbranden daarmee uitkrijgen. Op, op, op die hele, op die simpele, slimme manier. Het is echt super simpel. Uh, maar hij, hij noemt het dus uh, Serpet. <laughs> Wacht even, ik moet niet door je heen lachen als je probeert dat uit te spreken. Zeg het nog eens. Serp, serpet zo zal ik het waarschijnlijk uit moeten spreken. Serpet Slurry Against Forest Fires staat hier. Fantastisch. Er is een woord van, van, dus ik, dat, dat kan ik anders dan allemaal naar jullie doorsturen. En het is, uh, dus je, professor Olaf Schuiling. Ja. Die wordt dat uh, de, zeg maar ook weer uh, meer of meer uitgevonden en ontdekt. En hij is nu ook met die partijen bezig van die Spaanse brandweermensen. Dat, zag, dat zie je dan ook in het filmpje dat hij daarvoor aan het demonstreren is. Nou, hartstikke en, goed. Dus vast, dat is vast hetgene wat inderdaad, uh, waar Gerard naar op zoek was. Oké, okay. Ja, dankjewel, Dolf. Oké, okay, graag gedaan, succes. Oké, okay, dank je, jij ook, hoi. Diana? Ja, hi. Hallo. Ik ben helemaal flebberkecht. Uh, dat zou toch ook voor uh, Florida, Californië en, en, en Australië en zo de oplossing zijn. Zou je kunnen denken, Ik, inderdaad, ja. Die gigantische bosbranden te, uh, te kunnen bestrijden. Het zou Even. mooi zijn, ja. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen, Diana. Of goeienacht. Oh, een nacht is ook goed. Ja. Uh, jeetje, dat, dat zou wel wat zijn. Nou. Ja. Heb, heb je het nog wel... Je mag het best nog wel een keer zeggen, hoor. Wat die meneer net zei. Serpentinite slurry. Ja, Serpentinite slurry. Punt. Kom. Ja. Ja. Dat was het. Nou, ik vind dat uh, iedereen het moet lezen. Want uh, ik denk dat het wel een oplossing is voor uh, heel veel ellende. Maar daar belde je niet over, Diana? Nee, ik belde <coughs> daar niet over, nee. Waar belde je nou, wel uh, over? Uh, ik, uh, ik belde eigenlijk over die, uh, dat onder de leden hebben. Maar ik uh, heb ondertussen ook uh, alle vragen voor mijn neus. Uh, en dan denk ik, ja, die mevrouw uh, met als de hondje uh, gebeten is in zijn pootje. Ja, wat jij al zei, naar de dierenarts ermee. Of ja. je behandelt het zelf met, uh, zoals je je eigen wonden behandelt, toch? Met beter dienen, zoals ze eigenlijk gedaan heeft. Ja, nou, en, en was het. En is het goed gekomen met het hondje of weetje? Nee, het klonk helemaal niet goed met, uh, met meisje mama. Dat uh, oh. het, het klonk niet goed, vond ik. Maar ik, dat, dat zeg ik met medische verhalen. Ik bemoei me er niet mee. Want ik kan nee, hier vandaan niet zien hoe verstandig. erg het is. En ik zeg smeer de betadina op. En voor hetzelfde geld ligt het halve oh, pootje eraf. Ja, was, was nou die hond gebeten of die moeder gebeten? Nee, de hond heette meisje, mama, mama, meisje. Oh. De hond wist niet helemaal zeker hoe die heette. Maar het was of meisje of mama. Of allebei. <laughs> okay. Maar um, was die hond daar door een andere hond gebeten of wat? Nee, door, door degene die belde. Nee, zo'n nee, is flauw. Nee, door een <laughs> andere hond, ja. Maar goed, Diana, waar belde je over? Want we gaan niet ja, alle eh, onderwerpen gewoon even gezellig zitten bespreken. Ziekte onderleden hebben? ja. Ik, uh, ik heb het proberen op te zoeken, maar uh, ja, dat lukt dus niet. Oh. En toen heb ik uh, maar weer geprobeerd om logisch na te denken. Oh. Ja. Nou. Ja, ja dat doen weinig mensen misschien nog. Ja, maar. nee, als we, dat gaan, als we dat allemaal gaan doen. Ja, als we, we dat gaan doen. is natuurlijk het eindzoek. Ja, waar blijven we dan? Maar kwam je tot een conclusie? Of zeg je, nou, ik ben, nog, ik ben er nog even mee bezig? Nou, nee, ik had wel een ideetje. ja. Ja, daarom belde ik dus. En vertel, wat is het ideetje nou, dat je na logisch... Ja. Oogleden. Onder je oogleden hebben. Nee, als je iemand zijn oogleden optilt... Ja. Dan kun je aan het oog wit Zie. zien... Oog rood zien, oog geel zien. Snap je? Nee. Dus als je een uh, ziekte onder de leden hebt... heb je eigenlijk een ziekte onder je oogleden? Nee. Oh. Nee, je kunt dus aan je oog, als je de oogleden optilt. Ja. Dan kun je zien ja. hoe het met een oog eraan toe is. Ja. Dan kun je zien of, uh, of het uh, mooi roze is, of dat het heel bleek is. Of uh, juist ja, rooierig of gelig. Dan kun je dus aan zien of iemand ziek is. Ja. Maar dan, ik maak nog steeds niet de stap nadat je dan zegt onder de leden hebben. Nou, uh, mijn volgende gedachte was... Ja. Ledematen. Ja. Dat was eigenlijk... Ook ja? wat. Nou, dat zei Anneke zelf ook al, dat het er waarschijnlijk mee te maken had. Maar wat dan? Want je hebt, nou, je hebt niet uh, iets onder je ledematen. Ja. Ja. Je hebt uh, in je oksels ja. en in je dijbenen, je lizen. Heb, heb je van die klieren zitten. Ja. ja, En als er ergens in je lijf niet iets goed gaat, dan, uh, dan zetten die klieren op. Nou, dit klinkt wel iets logischer dan de oogleden, moet ik zeggen. Vind je? Ja. Maar ja, okay, wie ben ik, hè? He? Het, ja. het was mijn second choice, dus uh, ja. <laughs> dat iets met je lymfeklieren te maken heeft, ja. Ja. Nou ja, dat, ik doe ook maar een gooi. Ja. Uh, bedankt voor het gooien, Diana. Ja. En, uh, um, ja? Mag ik? Ja, nou, uh, dat, dat met het suiker, hè? Maar, Diana, want ik vind het wel echt heel gezellig... maar in principe wil ik heel graag antwoorden. Niet, niet uh, wat je denkt dat het wel eens zou kunnen zijn... maar gewoon echt... want er zijn ook mensen... maar die hebben KPN, dus die kunnen me niet bellen... maar die weten het gewoon. Oh, weet je? ja. Weet je wat, ik ja. heb ook APN. <laughs> nou, hoe en heb ik je ik me gebeld je, ik, dan? En ik kan je zomaar bellen. Nou, dat moet niet gekker worden. Nou, zie je nou. Het is fijn dat jij me wel kan bellen, maar er zit dus niet echt structuur in. Goed, eh, dankjewel Diane. Oké. Okay. Goedenavond, en hoi. Niels. Hoi. Hoi. Hallo. Daar is hij weer. Ja, wat kan ik voor je hoi. doen Niels? Ja. Ik, uh, ik was ik word reuze enthousiast weer, wat op de manier waarop jij presenteert. En ik heb zo vermoeden dat jij stamt uit de hippieperiode. Is dat zo? Ja. Zo, toen toen ben ik gemaakt. Dat is mijn analyse weer op jou, in ieder geval. Geweldig, je ja. doet het zo fantastisch. Nou, dankjewel. Ik, ik belde ook over het feit, omdat ik dan weer gelijk krijg. Alleen, ik word alleen een beetje verdrietig. Weet ja. je waarom niet dat ik zielig ben of zo. Nee. Maar er is maar één mevrouw die reageerde op het feit wat ik aangekaart heb over het onverstaanbare uh, geklep in, in de muziek van de jongerenmuziek dat vind ik een beetje jammer. Ik dacht gedacht dat een heleboel mensen daar bij me mee zouden zijn. Ja, maar ik, ik had je al gewaarschuwd, Niels. heel ja. veel mensen luisteren niet eens naar de muziek. Nee. Precies. Of naar de tekst. Nee, wat ik ook vaak. Ik heb ook gedoceerd aan de universiteit, hè? En uh, ik heb vaak heel veel mensen worden boos op. men kijkt wel, maar men ziet niks. Nee. Dat is het. Goed. En dat vind ik jammer. En dat doet mij als mens gewoon erg veel pijn, omdat ik zo waanzinnig van het leven hou. En ja, maar daar moet je gewoon is. van genieten, en... Niels, dat jij het wel ziet. Ja, omdat... Ja, maar weet je wat het is? Uh, ik, uh, ja, dat is er misschien geen arrogantie of zoveel, maar ik ben toegetreden... Men is uh, door analyses bepaald dat ik hoogbegaafd ben. Ook nog. En, en ik, en ik ben maar Niels... Beetje... Niels, ja? ik ga heel even verder door met mijn vragen en mijn antwoorden. Ja. Want anders dan, uh, daar zitten we gezellig over je hoogbegaafdheid te praten, maar ja, nee, daar nee, nee, kom nee, ik niet rond. Maar, maar, maar het gaat erom dat ik wat ik ja. wilde vertellen, vertolken, is gewoon dat uh, gevoelsmatig die muziek heet vandaag. Ik vind het prima dat die jongelui allemaal zo fantastisch bezig zijn. Ja. Maar in, muziek heeft toch een bedoeling, heeft toch een emotie, heeft toch een intentie. Maar oké, okay, Niels, ik, ik ga nu. Een argument gebruiken, daarmee veeg ik gewoon jouw hele ontevredenheid van tafel. Nee, niet ontevreden, nee. nee. Hallo Niels, ja? dit is echt belangwekkende informatie die ik nu ga geven. Oké, okay, ik luister. Soms maakt het helemaal niet uit wat de tekst is, maar kun je toch een emotie overbrengen. Oh. Echt waar. Ja? Ik ga het bewijzen. Oké, okay, ik luister. Goed, wel rusten Niels. Dankjewel, lieve Astrid. Dag. Dag. 0800 1121. De twee meiden van Treble, Ninja en Jam, die waren een jaar of tien toen ze op uh, muziekles gingen bij Caroline en samen vormden ze toen Treble. En uh, omdat die twee kleintjes toen nog niet zo uh, uh, in het Engels thuis waren, toen gingen ze in hun eigen taal zingen, de Treble-taal. En daarin maakten ze toen dit liedje, Ramaganada, zeg ik. Hoop ik dat ik het goed uitspreek. Maar ja, niemand die me daarop zou corrigeren. En ik vind het nog steeds heel leuk om terug te horen. 0800 1121, Dat is het nummer dat je kunt gebruiken voor je vragen en je antwoorden. Um, ja, eens even kijken. Hier. Hubertus. Hallo. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat kan ik voor je doen, Hubertus, of jij voor mij? Ja, ik heb een vraagje. Ik word, nou in juni was ik 70 jaar. 70, ja. En ik heb van het CBR een brief gekregen. Ik moet mijn rijbewijs verlengen. Het moet op keuring. Ja. Nou, dat, dat, dat verhaal wil ik even vertellen. Dan moet ik naar de gemeente gaan. Ja. Ik moet daar een bewijs halen. Ja. Dan moet ik mee naar de huisarts. Ja. Dat kost 45 euro. Ja. En dan moet ik opsturen. En dan krijg ik van het CBA een brief. Ik moet op keuring bij een neuroloog. Ja. Ik heb de dus naam Parkinson. Ja. Ik ga naar een neuroloog toe. Ik moet er alle. Andere en dat kost 175 euro. Ja. Dat is mijn vraag: is dat normaal? Is dat landelijk normaal dat je dus zoveel geld moet betalen om je rijbewijs terug te krijgen? Oh ja. En dan moet je dus, als je dus daarvoor geslaagd bent, moet je dus foto's maken en dan ga oh. ik dan ook een keer 40 euro betalen en dan ben ik dik 300 euro kwijt voor het um, wat het beweegt. Wat ervoor? 45 plus 175 plus 40? Ja, 10, 10 euro voor de pasfoto's. Oh ja, pasfoto. Of dat, of dat landelijk normaal is. Dat je ja. dat ook moet betalen voor het rijbewijs. Ja, maar het, het, het verschilt natuurlijk heel erg. Want het, een heel groot bedrag van dit rijbewijsverhaal zit in die neuroloog. En ik, ik kan me wel voorstellen. Ja, er zijn, het verschilt natuurlijk enorm per persoon. wat voor onderzoeken er nodig zijn. om te bewijzen dat je rijvaardig bent. Mm -hmm. dus, dus, dus het is. Dit is ook. Ja, het is een algemene, maar eigenlijk meer ook weer een specifieke vraag. Ja, maar ja. ik rijd nog motor, dus ik doe nog alles. Nou, hartstikke goed, Hubertus. Dat ja. klinkt in ieder geval ja. heel goed voor iemand van ja. 70 met Parkinson. Dat, uh, ja, tenminste, ja, ja. als je een beetje aardig motor rijdt... als je natuurlijk slingerend ja, ja. over de weg gaat, dan is nee, het nee, nee, minder nee. goed nieuws. Ja. Nee, nee. Nou ja, ik, uh, ik weet niet, misschien kan iemand er iets zinnigs over zeggen. Laat diegene ja. dan even bellen. Na 0800-1121. Ik doe mijn best. Oké, okay, dank u wel. Goeienacht, hoi. G. Hoi. Uh, Hallo. Hallo. Hallo met wie? Met G. Oh, dag G. Dat is ook toevallig. Ik roep G en je bent er ook. Wat kan ik voor je doen, of jij voor mij? Nou, uh, ik had nog eventjes een, uh, een uh, aanvulling op de mosselen. <laughs> een tip. Nog even een toevoeging aan de mosselen. Ja. Een toevoeging aan de mosselen. Maar uh, daarvoor wil ik even terzijde zeggen dat ik heb verschillende keren op uh, 1121 gebeld. Ja. Ja, gewoon met de uh, vaste telefoon. Ja. Ik kreeg een vreemd piep dan, maar verder voor de rest uh, helemaal niets. Toen hoorde ik net iemand, die had het over 2-2 of uh, 11. 01. 0-1? Ja. En hop, ik had jullie meteen te pakken. Hmm. Nou, misschien moeten we gewoon overstappen op 0800-1101. Ja, ik of er zit bij jullie centrale iets verkeerd of zo. Ik, t, ik denk uh, het. Ik zou het ook niet weten. Ik denk dat het komt omdat ik altijd per se... met die roze telefoon met dat bondrandje wil bellen... in plaats van gewoon dat zwarte, zwarte gevaar. Ah, ik denk dat dat het is. Ligt dat aan jou dus? Ik denk het wel. Ja, dan krijg je <laughs> het al. Maar de mosselen? De mosselen. Ja. Uh, die, die meneer die vroeg... Toen, uh, die Willem... Want die ging er uh, voor 10, 12 mensen, ging die mosselen maken. Ja. Ja, mossel koken. En toen kwam een mevrouw waar ik de naam van vergeten ben. Met het, uh, met het recept. Dat is eigenlijk het standaard recept. Uh... Ja, dat was Rebecca. Uh, ja. Ja. En die had het erover. Die maakte de opmerking dat je moest goed uitkijken dat er geen zand in zat. Want dan lust je de mosselen niet meer. Nee. Nou, dan heb ik één tip. Ja. Dan moet je uh, uh, mosselen kopen. hangcultuur mosselen, hangcultuur mosselen? Ja. Okay. Ik heb waarschijnlijk nooit van gehoord. Ja. Nee. Maar ik vind, ik vind mosselen... Ja. ja nou, ik, uh, ik moet zeggen... Ik, ja, ik ben een groot mosselliefhebber Ja. En tot een jaar of tien geleden had ik er ook nooit van gehoord. Van die hangcultuur. Ja. Totdat ik in Zeeland op vakantie was. Een... Uh, ja, ik uh, ging morselen kopen. Ik dacht bij de, uh, bij de visboer. Mm -hmm. Om dat morselen te gaan kopen. Toen zei de schootbaak... Uh, in het huisje. Zei, dat moet je helemaal niet doen. Oh. Want je koopt veel betere mosselen en veel lekkerder. En, uh, dat zijn, zijn de handcultuur mosselen Oké. Okay. En uh, toen zijn we naar de Neeltje Janssen gaan. Daar zit die, uh, die morselkwekerij. Ja. Yeah. Ja. Yeah. En die heeft daar, uh, dat doen ze als volgt. Die hangen ze in grote netten. Die raken de bodem niet. Dus die komen niet met zand in aanraking. Ah. En je hebt ook geen kans dat er krabbertjes in zitten. Oh, kijk, dat vind ik nou ook weer fijn. En hoe zit het met de baardgroei? Uh, Weinig of nauwelijks baardgroei. Oh, kijk. Dus hangkultuurmorselen. Hangkultuurmorselen bij de betere vishandel verkoopt ze ook. Ja. Ja. Ja. Maar ik weet niet waar die Willem, Willem woont, maar als hij in de buurt van Zeeland woont... dan is het zeer zeker de moeite waard om uh, daar naartoe te rijden. Want dat scheelt me behoorlijk in de prijs ook. Oh. En de grote mosseliefhebbers, dat zijn toch wel de, de Belgen? Ja? Ja. Dus je moet de grens oh. over naar de hankeltuurmosselen. Nee, mosselen nee, nee. oh, niet. de Belgen komen de grens over. Oh, die over komen om, naar om de, de, de, de, de neeltje Jansen. Oké. Okay. Nou, het, het staat genoteerd hoor, G. Hankeltuurmosselen. Ik kan ze je echt aanraden. Dank je wel, hè. Oké, okay, succes. Dag, goeienacht. Uh, ik, ik neem ze heel even door, hoor, want ik ben zo bang... dat ik anders straks uh, de klok zes uur zie uh, tonen... zonder dat ik antwoord heb gevonden op vragen. Zelfs nog uit het eerste uur. Uh, Anneke wil dus weten waar zilvervisjes vandaan komen. En volgens mij bedoelt ze gewoon, als ze opeens in je huis zitten... waar komen ze dan opeens vandaan? En uh, de uitdrukking, ik heb iets onder de leden... De mensen met, uh, met zo'n boek, uh, nou, etymologisch woordenboek naast het bed, bel weer even naar 0800 1101 of uh, 1121, mag allebei. Um, die groepering of een groep mensen, is daar een naam voor? Een groepering van mensen die gelooft dat de mens zichzelf op aarde heeft geplaatst? Um, Kees die wil dus weten waarom er suikerklontjes in verschillende prijsklassen zijn, variërend van 95 cent per doos tot uh, 2 euro per doos met dezelfde inhoud. En uh, Hubertus die dus zojuist belde en zich afvroeg uh, waarom het zo duur is om als je 70 bent opnieuw uh, je rijbewijs te bevestigen. Alle testen en dingen die daarbij komen. 0800 1121. Mocht je een van de antwoorden weten op uh, de vragen die zojuist voorbij komen. Of 0800 1101. Probeer het maar gewoon. Theo Bakker, nacht. Astrid, goedemorgen, goedemorgen. Hallo. Over die, het uh, die, rijbewijs, hè? He? Ja. dat klopt wel. Ik heb ik ben zelf ben ik 40 jaar Touring geweest. geweest. Ja. Ik ben nu uh, word ik juni 72. Ja. En ik rijd nog steeds op de bus. En dat komt natuurlijk ook omdat je. Daar ga je eerst een eigen verklaring halen bij de gemeente. Ja. Die kost 19 euro. Ja. Dan heb je een keuring, dat kost 38 euro. Ja. En omdat je dus, uh, en ik ben een keer namelijk 6, 7 jaar geleden een keer gedotterd. Ja. En dat heeft die meneer, die zal ook wel iets natuurlijk een uh, bepaalde kwaaltje hebben. Ja, het Parkinson. En, ja. Ja, en dan zeggen ze van, nou moet je luisteren, Jij zit ook nog, als je het vrachtwagen en het busrijbewijs niet meer willen hebben... dan kon ik zomaar de luxe wagen rijbewijs krijgen, dat was geen probleem. Ja. Maar dan wilde ik nog op de touringcar blijven zitten, omdat je natuurlijk personenvervoer hebt. Dan moet je een extra keuring ondergaan bij een cardioloog. Dus dan moet je een eigen verklaring, 19 euro... En normale keuring 38 euro. Ja. En dan de cardioloog die kwam er nog eens een keertje bij. Die kostte 200 euro. Dus ik was ook 257 euro kwijt. Ja, nou ja, dan klopt het inderdaad wel. Hè, dat, dat dat flinke klopt. bedragen je... kunnen zijn als je iets onder de leden hebt. Of, hé, uh, hey, uh, onder de leden. Ja, ja. Dat, dat, dat klopt dan wel. Ja. ja ik, ik, ben, ik, ben, ik word juni 72. En uh, die man die rijdt dan nog wel. Maar ik, ik zit nog uh, wekelijks zitten wij op de, op de racebaan als uh, zijspan uh, koppel. Kijk. En ik rij zelf en, uh, en mijn zoon die zit in de bak. En uh, we beginnen weer op Zandvoort uh, in, uh, in 11 en 12 mei. En uh, 14, 15 zitten we weer op Assen. <laughs> Gaan we nu Eens je agenda doornemen, Theo? Nee, nee, dat is <laughs> uh, Voor de mensen die we naar je bij... willen kijken. <laughs> nee, oh. nee, nee, nee. Vorig jaar waren we daarbij Omroep Max, ook bij, uh, bij uh, oh. uh, Goosjes met het span en zo, noem maar op. Kijk. Maar goed, maar dat, dat klopt als het met die keuring, dat klopt dan wel. Kijk. Maar dat zijn dus kosten die je allemaal zelf moet betalen. Ja, inderdaad. Nou, het, is, het is heel vervelend, dat kan ik me wel voorstellen, maar ja. Ja, en omdat ik nog op de touringcar rijd, ik ben gepensioneerd en ik rijd nog op de touringcar. En ja. uh, er is allemaal niks, niks mis mee, maar zo, omdat je natuurlijk op een nulurencontract staat, gaan die werkgevers die gaan dat, die keuringen toch niet betalen. dus daar moet je zelf voor zorgen. Ik vind het toch ook wel een beetje fijn dat dat een beetje in de gaten wordt gehouden. Ja, ja, ja absoluut. Maar ja, goed, uh, moet je luisteren, nou ben ik 71 en zit ja. ik op de bus. Maar ik bedoel, vorig jaar was er nog een collega van ons, die was 42 jaar en... Uh, die, die, die lag het loodje. Nee, maar ja, dat ze, dat ze nee, mensen dat... die 70 zijn even extra willen keuren, wil natuurlijk niet zeggen dat er niks kan gebeuren als je 40 bent. Nee, nee, nee, nee, is nee, dat, nee, uh... nee, absoluut. Dat is, geen, uh, dat is geen, uh, geen zekerheid. Dat is een ding wat zeker is. Nee, inderdaad. Nou ja, dat Maar blijkbaar is het wel een risicogrens dat er, veel, uh, dat er vaker iets gebeurt met mensen die nog een rijbewijs hebben op hun 70ste. En dat dat als veiligheids. Uh, Veiligheidsmaatregelen is ja, ja, ja, ja. ingebouwd, ja. ja, ja. ja dat maar dat, dat je dan wel. zelf nou, ja. moet betalen, dat doet natuurlijk wel een beetje pijn. Ja, nou ja Eens goed, nou, ja, pijn uh, moet je luisteren, je moet het eigenlijk zo zien, ik doe het meer voor de sociale uh, contacten en zo. Ja. En ik bedoel, dat is in die racerij, exact Tito, daar moet je ook ieder jaar moet je dus uh, je, als het ware je eigen verklaring invullen dat je bepaalde uh, gezondheidstoestanden hebt en uh, geen problemen daarmee nee. hebt. Nou, allemaal een beetje voor de veiligheid. Dankjewel, Theo. Ik ja, wens je nog een okay. hele goede nacht. En uh, ja, prettige uitzending. Dat komt goed. Blijf bellen naar 0800-1121. En als je het niet verder vertelt, dan zou je ook 0800-1101 heel stiekem kunnen proberen.